Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. Al door orkaan Irma opgelopen tot vier. Het heeft premier Rutte bekendgemaakt op de persconferentie... na het recentste crisisoverleg. Er zijn op het eiland vandaag nog twee doden aangespoeld. Hun identiteit is niet bekend. Vandaag gaat de evacuatie verder. Als eerste worden gezinsleden van uitgezonden militairen en agenten opgehaald. Daarna worden de Nederlandse toeristen geëvacueerd. De veiligheidssituatie op Sint Maarten lijkt iets te verbeteren... maar is nog altijd fragiel, zei Rutte. Daarom vertrekken morgen vanuit Nederland nog eens 120 militairen naar Sint Maarten. Volgens minister Hennis van Defensie zijn er maandag dan ruim 550 mensen. Op Cuba heeft orkaan Irma een ravage aangericht. Zeker 39 gebouwen zijn ingestort. Van veel huizen werden de daken afgetrokken. Bomen waaiden om en volgens ooggetuigen werden hekken als velletjes papier door de straten geblazen. Hoeveel doden zijn gevallen is nog niet bekend. Gaandeweg zwakte de orkaan af van categorie 4 tot de derde categorie. Maar president Castro heeft bekendgemaakt dat het elektriciteitsnetwerk in het land zwaar is beschadigd. Onder meer betaalautomaten in Havana werken niet meer. De luchthaven Varadero is nog gesloten. De overkoepelende organisatie in Nederland die contact heeft met alle alarmcentrales... meldt dat er nog geen meldingen zijn van Nederlanders die op Cuba om hulp hebben gevraagd. Amnesty International zegt dat het leger van Myanmar mijnen heeft gelegd in het gebied waar langs de Rohingya vluchten. In de westelijke deelstaat Rakhine, aan de grens met Bangladesh. Amnesty meldt dat zeker twee vluchtelingen gewond zijn geraakt door explosieven. De afgelopen twee weken zijn naar schatting 300.000 leden van de moslimminderheid Rohingya uit Myanmar gevlucht. Onderweg werden ze beschoten door militairen en hun dorpen zijn platgebrand. Het weer, vanavond gaat het regenen, de wind trekt aan, wordt matig tot krachtig, vooral aan zee. Minima vannacht rond 13 graden, morgen buien, daarbij is onweer mogelijk. Temperatuur ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, tussen Kootwijk en Voorthuizen 3 kilometer, tussen Stroe en Hoevelaken richting Amsterdam 4 kilometer. En tot zover de verkeers...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 It's takes to get smarter don't need to deny the hurt Naambaar, van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Yeah. Zie je, FM. 24 uur per dag. Hete de zomerhuis. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. Despacito, mami, yo sé que te va encantar. Mueve, dale, vamos. the water C F antwoord. antwoord. 106.9 FM. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie.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 De prachtigste verhalen. Oh God, wat is er lief? Gisteren had ik een sapo, Ik mis je een zoen. Vandaag heb ik een Want er is zoveel te doen. En morgen als de postpost. Post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 Als antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. 45. Mírame consigo Fuerza del corazón no y es la Radio in het Zand. Voor zon Zee. en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. I had a dream. We were sipping whiskey neat, Highest floor of the Bowery. And I was high enough. 9. for the night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 Anyway Not from the sand you hear the happy sounds of the carousel.